Volgens een onafhankelijke organisatie zijn er afgelopen jaar... bijna 25.000 Venezolanen vermoord. Dat is een verviervoudiging vergeleken met 1998. De regering heeft naarmate de misdaad de afgelopen jaren toenam... de toegang tot misdaadgegevens steeds moeilijker gemaakt. De politie heeft twee mannen opgepakt... die gisternacht een vuurwerkbom hadden gegooid... naast een winkel aan de Bomstraat in Noordwijk. Het tweetal raakte daarbij gewond en het pand werd beschadigd.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 Welkom terug in het tweede uur van Casaluna. Dit is de laatste reguliere uitzending van Casaluna. Ik zeg het nog één keer met nadruk. Morgen is er nog een, een feestelijke met alle presentatoren. Uh, en dan verdwijnt het huis van de maan in de vergetelheid. Althans, dat hopen we natuurlijk niet. Uh, maar wat hebben we nu bedacht? Hoe leuk is het, dacht ik, als uh, geflipte muzikant... Ja, ja, ja. <laughs> Om, ja, ik hoor, ik... ik. Nee, nee, nee, nee. Uh, ik heb je horen spelen oh. ja, ja. Daar ga je wat aardigs over zeggen. Um, Yeah. <laughs> om te eindigen met een grote knal. Uh, en die grote knal die gaan we produceren met Cesar Zuiderwijk. De drummer yep. al 100 jaar van de Golden Earring. En uh, Cesar, je, je, je hebt natuurlijk wat spullen meegenomen. We ja. hebben straks gehad en het is een beetje muzikantenpraat. Maar ja, het is ook wel weer leuk tegelijkertijd. Een beetje een kijkje achter de schermen. Um, over uh, drumstellen en geluiden. Uh, het is niet altijd wat je ziet. Het is niet altijd wat je krijgt. Maar je hoort altijd fantastische geluiden. Dan zit je achter een partijtje plastic... En als, je... ja. <laughs> en als je daar een klap op geeft, hoe klinkt dat dan? Nou, zo, zo klink je toch wel heel mooi in een stadion, zie je niet? Alsof je in een hele grote hal staat met een enorme set voor je neus. Ja. En het is toch gewoon... Uh... Uh, niet wat het lijkt, zou ik maar zeggen. Nee, dit, dit is het alle, de laatste generatie uh, drumstel, Dat heet al niet supernatural sound. En dat dat, dat, dat de genaderd, Ja, ja dat, dat is echt gewoon echt. Ja, maar dat betekent dat jij als drummer... Als, als, als, uh, als echte, uh, uh, ik zou bijna zeggen klassieke rockdrummer... Als echt opgeleide als rockdrummer... Hoor je, hoor je nog verschil tussen dit geluid en die van een akoestisch drumstel? Um, dat hoeft niet per se. Het, is, het, is, het komt zo dicht bij elkaar. Alleen, uh, waar je het voor gebruikt... Kijk, ik zal altijd met een akoestisch drumstel op mijn bühne gaan zitten. Want? Dat is een drumstel. Dat is gewoon de akoestiek... de, de, de, de, de houten trommels met de verder erop. dat speelt ook anders dan dit. Maar je hebt zoveel mogelijkheden met een koelingsdrumstel. Je hebt, je hebt zoveel geluiden. Je, je kunt er dingen mee opnemen. En, en sequenzen en, uh, spelen. Spelen? Maar je, het is ook leuk om te oefenen. natuurlijk, Want je doet er geen mens kwaad mee. Je, hebt, je bent op een gegeven moment ben je in, een, in een techniek gedoken. En we gaan het niet te technisch maken. Want dan gaan mensen slapen. Dat moet, kunnen we niet hebben. Uh, we, zeker, houden wakker, ja. we houden ze wakker. We houden ze wakker. Maar je hebt wel een, een, een, een manier die je niet zelf bedacht hebt. Maar die door een ander bedacht is. Om, om meer uit een klap te halen. Dat mag je even uitleggen. Oké. Okay. Ja, dat, dat is de Meuler methode. Uh, dan de, uh, als je snel speelt... Dat is een, een repeterende beweging waardoor je in je pols, uh, het, het bloed blijft staan. Je krijgt geen vers bloed. Dus je, je moet je arm bewegen. Het is heel je mooie je basketbal. Dan kun je twee, drie, vier slagen uit één klap halen. En uiteindelijk, als je het met twee handen kunt. Kun je daar lekker snel mee spelen en, en langdurig. Dus het is een manier om... om, om, om uh, het is eigenlijk een stopsport. Optimaler ja. om te gaan met, met, je, met je energie. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. En dat uh, je een, een klap die naar beneden gaat... net zo hard is als een klap die naar boven gaat. Ja, dat is moeilijk uh, om uit te leggen met dat... Ja, naar beneden snap je. Je tilt een stok op. Je hebt de hand, hand en een stok eh, heb je in je hand. En die hand die ploft naar beneden. En die ja, blijft bam. beneden. En dan gaat het, als die weer omhoog gaat, sla je ook nog een keer. Dus je had eigenlijk twee klappen uit... Tang tang. Uh, tang, -tang. Ja. Naar beneden pang ja, ja, en naar boven bang. Ja. Heel interessant, ook voor timmerlui en zo. Timmermannen, die kunnen spijken twee keer zo snel. Of, uh, Is dat met, zo? Ja, of boksers of uh, alles waar een klap aan te pakken uh, komt. Er. Kijk, het mooie is als je jou ziet spelen, dan ziet het er allemaal heel soepel en makkelijk uit. Nou, weet ik, dat is heel bedrieglijk, want meestal als dat er zo uitziet, betekent dat het iemand pas echt goed bezig is. Um, maar als jij naar een Timmerman kijkt, zit je dan ook naar zijn pols te kijken of die soepel uh, blijft. Nou, ik mag wel graag tegen hem zeggen: Joh, probeer dit eens en het dan voordoen. Maar dat, dat gaat er erg moeilijk in. Dat, dat, ik, mensen zijn zo gehecht aan, aan bepaalde dingen dat ze. Moet ik anders gaan kan spelen of, uh, of, of een beroep anders uh, uit gaan oefenen. Maar jij geeft ook les. Ja. ja. Um, je hebt een muziekschool. Um, mm. hoe, hoe, hoe leer jij uh, uh, uh, jonge jongens die komen naar zo'n drumstool en denken... Ah, lekker, agressie. Nou, ja, dat, ja, dat is een van de dingen die, die vooral bij, uh, bij de jongeren speelt natuurlijk. Lekker uh, rausen ragen doen, lawaai maken, uh, roepeta. Ehm... Um, maar uh, wat ik heel erg belangrijk vind zelf is, is de, de, de motoriek en uh, de coördinatie van ledematen. Dus een soort lichamelijke on, uh, uh, opvoeding. Alleen de meeste mensen zijn of rechts of links. En dat houden ze dan hun hele leven vol. En dan doe je eigenlijk alles gewoon... Ja, die, de, de helft van je lichaam gebruik je niet. Je? Want je linker hersenhelft stuurt je rechterarm en je rechterbeen... Ja, dat... en je linker omgekeerd, hè? Zo. Ja, nee, maar kijk, als jij rechtshandig bent, dan schrijf je rechts... je doet je computer rechts, je trekt een kurk uit een fles rechts. En, weet je, ja. je bedoelt, en dat betekent voor rechts. een drummer dat je... Maar een, een drummer die rechtshandig speelt... die doet eigenlijk ook gewoon de belangrijke dingen die de rytmiekt. Je is dus alleen maar je rechterhand, die we nu horen. Ja, de rechterhand, maar die linker die doet dan... De... Die doet de, de klap, zeg maar. Maar het is natuurlijk uh, dus, uh, onzin. de, de linkerhand dat, doet eigenlijk domme werk. Je, je, je, je, je loopt ook met twee benen. Die twee benen die moeten uh, uh, gelijkwaardig zijn. En je loopt net zo hard als je langzaamste been. En dat is met drummen eigenlijk ook. Maar hoe train je je, je hoe bent net zo goed. onafhankelijkheid? Hoe train je dat dan? Ja, trainen, wat je zegt, trainen, ja, maar oefenen, hoe... oefenen. ja maar je, je hebt ook uh, moeten leren lopen. En uh, daar moet je wat tijd in steken. Oké, okay, ik kom bij jou op les... Um, en ik uh, heb nog nooit hoe... van mijn leven achter een drumstel gezeten... en jij gaat me leren om eens wat onafhankelijks ja. te doen... met mijn handen en ja. mijn benen. Wat, wat, Spelen eens een oefening. Wat, wat ja, zou ik nee. moeten doen? Nou, kijk, uh, uh, waar mensen niet bij stilstaan... is dat je al, uh, als, je, uh, als je geboren wordt... Uh, je, je ligt in een wieg dat je eigenlijk al ligt te trappen... alsof je loopt, hè? Je loopt. Maar een loopbeweging is dit... Dus speel je met je rechterhand de neer. Dit is een vierkwartsmaat. Dus nu ben ik aan het lopen. Ik zit, loop, maar ik heb een stok in mijn hand en het zit achter een drumstel. Snap je? Dat heb je van de natuur. Dat is je starterspakket. Dat, dat heb je mooi. Ja, maar uh, allemaal recht. Wat je nu doet. Rechterbeen, ja, rechterarm. Maar, maar nu komt het, want wij gaan het dus met die linkerhand doen. Dus eigenlijk tegen menselijk, tegen je natuur in. Kijk maar, want dan ga je. Snap je? Dus eigenlijk kun je beter met je linker. op het bekken, draai dus het. Eigenlijk zou je alles links en rechts handig moeten doen. Dat is mijn boodschap. En, en eigenlijk niet alleen voor drummen, maar. Ik, uh, maar wat ik, betekent dat? Als jij je tanden staat te poetsen, ja. doe je dat dan expres met je linkerhand? Maar dat maakt me helemaal niet uit waar die tandenborstel ligt. Want jij bent. of links die links en is? Of, ja, maar dat, niet omdat ik drummer ben, maar omdat ik gewoon. dat, ja. dat leuk vond om te doen. Ik, het maakt me niet uit waar die tandenborstel ligt. Of maar die kan jij met, niet... met beide handen schrijven? Ik kan sowieso heel moeilijk schrijven. <lacht> Drummers laten schrijven, man. Dat is nog niks. Dat gaat niet werken. Ik schrijf linkshandig. Ik ben eigenlijk, heb ik een voorkeur voor links. Maar, maar uh, de Engelstalige de, de Engels wereld heeft er een prachtig woord voor. En heet het ja. dan. Ja. Uh, dat betekent dat je links en rechts hetzelfde kan. Ja. Ben je dat? Ben je ambidextrous? Ja, absoluut. Maar, maar dat heb ik moeten oefenen. Dat moet je oefenen. Kijk, een voorbeeld. Uh, lieve luisteraars. Ga nou morgen eens even lekker aan, het, aan tafel zitten... en wissel je bestek om. Je mes en je vork. Doe dat nou eens voor de grap. Uh, en kijk dan hoe je hoe je, hoe je, je biefstukjes snijdt. Ga jij de tandartsrekening betalen van al die mensen? Nee maar, dat is, dat is, nee, maar dan zie je hoe het gaat. Want als mensen... Tien keer dat uh, uh, uh, iets in hun mond hebben proberen te stoppen en ze, en ze gooien het over zich heen, dan zeggen ze, ja, voor mij hoeft het niet. Maar als je het twintig keer doet, dan kun je het. Stop je? Ja, maar goed, de, de toegevoegde waarde is vooral voor een muzikant. Want jij, ja, jij kan daarmee ja, dat... kan je met je handen wisselen, je, kan, je, ja. je bent vrijer als waar. Ja, dat, ja, je is je is het ware. Je zit ultiem in je vel geloof. Je kunt alles uh, beheersen. Ja. Rechts. Ja. Hoor je nou wel eens dingen van andere drummers? Want je zei straks in het eerste uur, ik luister ook niet zo heel veel naar muziek. Uh, hoor je wel eens dingen van drummers waarvan je denkt, hoe doe je dat? Ja, maar dat is, dat is niet als je luistert naar de, de, de, wat, wat je op de radio hoort over het algemeen. Dat moet je echt opzoeken. Dan, dan kom je meer in, uh, in, in uh, andere muziek uh, terecht. Noem eens wat. Oh, nou ja, jazzachtige dingen. Of, uh, uh, wat het in begon uh, in dat tijd was voor mij maar Visnoorchestra met Billy Cobham. Die deed dingen die waren echt absoluut on onmogelijk. Dat, dat, dat had je geen begrip van dat dat kon. We gaan dat niet draaien, is je het niet even? Nee. Nee, dat vind ik niet erg. ben ik weer verschrikkelijk. Nee. Ja, ja, maar goed, Bill, Bill, dat, dat zijn dingen. Uh, uh, je had straks over de police. Er uh, ja. gebeurden daar dingen dat je dacht van, wat is dit? Ja, ja. De, die, die Stuart Copeland is, uh, uh, uh, heeft uh, natuurlijk uh, uh, wat je noemt de rudiments heel erg goed voor elkaar. Dat zijn de basisslagen van drummen, de, de pareltiddels en dat soort woorden krijg je dan. Oh, en uh, ja. dat verwerkt hij in een enorme hoop energie. Ik ben bang dat ik begrijp wat je bedoelt. En nog een paar mensen, maar, maar ja, ja. <laughs> het zijn bijvoorbeeld... <laughs> uh, die... ja. ja. Maar, ja, maar, maar nou langzaam, maar nou langzaam. Ja, dat is een paradigma. Maar ja, die pan, kun je ook omdraaien. Door elkaar heen spelen, Dat zijn honderd manieren, okay, maar dat doen we niet. Maar, maar, maar dat is iemand die zo, heel nee, technisch... Hij, technisch hij is, hij is... Je moet ook niet vergeten, je bent als drummer net zo goed als, uh, als de muziek en, uh, die je maakt. En de groep waarin je speelt. Want wordt Copeland zonder uh, uh, Sting en uh, die soms was gewoon... Zonder de police was hij... Snap je? Dat, dat is iets wat bij elkaar zit. En hij heeft die techniek. En een enorm ritmegevoel. En hij kon zeer opschepen. Het was gewoon een perfecte drummer op dat moment. Ja, wat, wat maakte nou zijn, zijn manier van spelen uh, inspirerend? Uh, dat hij uh, veel uh, mooie, mooie kleine dingetjes tussen, tussen het geweld door kon doen. Kan je iets voorspelen? Uh, die rimshots, hè. Uh. Eigenlijk. Voor die... Weet je, voor die die, die... die kleine dingetjes erdoorheen die, die in die tijd als drummer niet speelden, weet je. Dat was het allemaal... Domhakken. Nou, dat... Ja, domhakken. <laughs> Hakkeu betekent dat. Nee, nee, er zijn altijd drummers geweest die natuurlijk de boel overhoop gooiden. En hij was er zeker één. Even een klein stukje van, van ja. uh, Roxanne. Hier staat. dat. Even Wat gebeurt hier? Is dit, is dit gek of ingewikkeld wat we nu horen? Uh, nee, maar hij heeft een, een mooie... Uh, die hi-hat speelt hij heel gevoelig. Je, je, kunt, je kunt daar gevoel in leggen. De, de slagen uh, niet allemaal even hard spelen en de hi-hat openzetten. Ja, dit is wat hij hier doet. Maar dit is dit is heel erg uh, uh, spontaan gespeeld volgens mij en hij heeft zelf wel eens gezegd dat hij het ook niet precies be begreep hoe ze het op dat moment deden en dat ze als ze nu dan live speelden dat, dat het ook vaak niet uitkwam dus naar elkaar stonden te krijgen van waar zijn we waar zijn we. Ja? Maar... En, neem, maar ik, ik, heb, ik heb hem wel eens ontmoet in de Wisseloord studio's toen maakte hun tweede in ja hun tweede uh, CD pak uh, uh, uh, uh, uh, de uh, de blank. De, en um, um, daar hadden ze zes weken studio geboekt. En dan kwam je hem wel eens tegen. En dacht, Hoe gaat het, Het is nah, terrible, man. We didn't do anything. We, we don't have anything yet. En dat was na vier weken nog steeds zo. En de laatste twee weken hebben ze, hebben ze dat gewoon allemaal gespeeld. Dat, dat is knap. Dan ben je een goede muzikant. Snap je? Gewoon, als je dat allemaal in zo'n korte tijd ineens allemaal... Allemaal eruit perst, zeg maar. En ja. verzint en doet en schrijft. En... Ja, maar betekent dat, dat ook zij natuurlijk voor, heel gevoelig waren voor tijdsdruk. En dat zonder die druk gewoon niks tot stand kwam. Oh, dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen. Nou, dat is ja. ook kwaliteit. Ja, dat is een ja, ja. hele ja. grote kwaliteit zelfs. Ja, maar ja. Uh, uh, ze hebben een briljante uh, muzikale carrière neergezet dat betreft, ja. Uh, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Het gekke is alleen dat zijn manier van spelen... heeft, heeft niet echt veel... Uh, uh, het, was, het was ook weer zo uniek... dat je kan niet zeggen dat een generatie uh, hem naast is gaan spelen. Wel dat mensen zich meer nee, voelen. Hij, ja, hij maakte wel drummers bewust van uh, wat, wat je nog meer kon. En dat je wat vrijer kon spelen. En uh, dat er een enorme hoop uh, energie vrij kon komen. Want de meeste nummers is een bepaald stramien... wat ze hebben volgehouden van begin tot eind. Dat is een soort reggae. Achteren. En dan ergens in, voor het refrein wordt, wordt het verdubbeld. En dat geeft natuurlijk een enorme drive. En op zo'n moment gaat het publiek ook live helemaal uit zijn knars. Ja. Dat, uh, dat bepaald concept was het. Ja. Uh, overigens, als u denkt, wat gebeurt er allemaal in die studio? Radio1.nl, uh, <laughs> uh, dan kunt u uh, het zien op de webcam. En dan ziet u uh, Cesar zitten achter, uh, achter een elektronisch uh, drumsetje... met een koptelefoon op. Met een grote smile op, en zo hoort dat. Um, nog even, je, de, de periode met de hoe um, Was een band met, uh, met, met een, een woeste reputatie. Wat heb je van die al toerende met hen in het voorprogramma... van die woeste reputatie meegemaakt? Oeh, nou... Uh, uh, uh, uh. <laughs> En dat hebben zoveel meegemaakt. Maar het, was wel, het had altijd wel iets, uh, iets, iets komischs. Zelfs als er dingen uh, uh, sneuvelden. <laughs> Op zijn verjaardag uh, had een groep hem een waterbed gegeven. Wie? Nou ja, de groep, zeg maar Townsend en, uh, en Daltree, dus die hadden hem een waterbed gegeven. De drummer. Hij had een, een waterbed gegeven. En uh, hij had besloten, ja, daar moest iets mee gebeuren natuurlijk. Ja, wat doe je met een waterbed? Weet je wel? Ja, dat laat je vol met water lopen. En dan sleep je het over de gang naar de lift. En dan sleep je het de lift in. En dan uh, had hij verzonnen van dan gaan we naar beneden. En dan staan er een heleboel van die toeristen. En dan, dan ontsteken we een lek. En dan uh, gaat al dat water over die mensen heen. Ja, kunt kan je je voorstellen. dat daar ze nog mee bezig. Maar dat ding dat ging al gewoon kapot... ...omdat hij de lift had ingesleept Dus ze hadden daar waterschaal over zes verdiepingen. Dat was, dat was een van de duurste hotels van Kopenhagen. En daar hadden ze, hadden ze nog maar één, één hotelkamer over. Maar dat was de Koninklijke Suite. En die wilden ze absoluut niet aan, aan kiesmoen geven... ...toen hij zijn kamer had verwoest <laughs> en uh, de grap was dat we, dat we een paar uh, optredens daarna weer in hetzelfde hotel zaten. En ze zeiden, nee hij komt er echt niet meer in, hij komt er echt niet meer in. <laughs> en uh, na veel vijf uur zijn een enorme deposito betaald. En uh, hebben ze hem toch die, die, die koninklijke suite gegeven. En... Uh, daar klom hij meteen in de gordijnen en zo. Ook die voorkomen verrumineerd. Oh. Ja, maar hij was altijd wel grappig als hij dat soort dingen deed. En nogmaals, het was uh, natuurlijk voor de publiciteit uh, heel erg leuk... Uh, de wilde man uithangen. Maar ze hebben echt overal vreselijk goed voor moeten betalen. Maar, maar hij was toch helemaal gek van dynamiet? Van ja, springstof? Ja, dynamiet. De eerste keer dat, uh, dat ze met bommen werkt in, in Amerika... Uh, had hij uh, de, de, de vuurwerkman zeg maar, had hij omgekocht en die had, die had die, uh, zijn hele vuurwerkhandel uh, voor de hele tour, hij ontfutseld en dan blies hij gewoon de, de, de wc mee op die, die pot die kwam gewoon bij iemand beneden terecht <lacht> dwars door de... <lacht> twarste de vloer. In zijn hotel blieft hij gewoon de wc ja, draait. In ieder geval is hij in zijn vlucht pot gestopt. <laughs> en aangestoken. <laughs> oh, vreselijk, hè? <laughs> Maar er is verder niemand die ja, ook moet heel hard om lachen. Maar er is er niemand gewond bij geraakt. Nee, godzijdank niet. Maar hij heeft ook ooit een keer in, ik geloof het eerste optreden wat hij voor de Amerikaanse TV deed. een dubbele hoeveelheid in zijn, zijn beestroom gestopt. Ja, ja, dat schijnt dat, uh, dat bij die klap ook Townsend uh, behoorlijk zijn, uh, zijn gehoor is kwijtgeraakt. Ja, grapje van meneer, van meneer Moeders. Ja, dat, je uh, ziet het echt, het ploft helemaal uit. Elkaar, ja. Maar ik net te gek dus, uiteindelijk. Ja, hij was behoorlijk uh, gek. Ja, gek. Maar hoe gingen jullie dan daarmee nou om? Want uh, ik wil was niet zeggen hele, dat jullie Engeltjes waren, maar, maar hele dit rustige, was een andere wereld toch? Het was een hele rustige kerel overdag. Uh, maar uh, ja, als, hij, als, hij, als, hij, als hij later op de dag wat, wat, uh, wat begon te drinken en een feest begon te vieren, dan, dan ging hij allemaal helemaal los. En, en, en tegen de tijd dat hij speelde was hij echt in topvorm. En uh, er, is, er is nog nooit iemand geweest die zo gespeeld heeft als hij. Ook, maar er is ook geen groep die speelt als de hoe natuurlijk. Maar hij, uh, uh, er is iets heel leuks. Uh, uh, uh, Roger Dolter, die laakt, de zanger van de hoe, die laat op een gegeven moment... Een, uh, de tape horen van Won't Get Fooled Again. En dan moet je opletten, dan haal ik alles weg totdat je alleen de zang hoort. En de drums. En dan hoor je... I won't get fooled again. Helped. Elke keer als ik mijn mond opentrek, dan begint het te spelen, weet je wel. De rotzak. Maar dat, was, dat, kon je, dat maakte je gewoon niet. Dat was... <t·> <t <attempts> hij wel. Ja, maar het was wel een bron Het was, bon, was eigenlijk in... nog goed ook. Het hoorde bij de woe, maar het was, ja. was tegelijk ook een bron van irritatie voor de rest, toch? Want hij, hij rammelde ja. alles vol. Ja, nee, maar dat was toch de stijl. Daar hebben ze toch enorm bekend mee geworden. En het, was, het gaf ook wel power. Ja. Kun je zijn manier van spelen imiteren? Nou ja, hij, hij had geen... Uh, uh, geen hi-hat, dus uh, uh, uh, als je normaal gesproken dit doet met een haai dat vond hij allemaal niks, want dat ding dat valt constant door, en dat moet ik niet meer hebben, weet je wel dus dan speelde hij alleen maar op tussen zijn bekkens en, en hij propte alles vol met, met, die, met die voeten maar de, de opnametechniek was ook nog niet zo, dat je, zoals nu, dat je echt heel erg alles, het was gewoon vaak een brei, die sound, een grote gitaar, die, en dan die drums eronder, dat, dat was gewoon bij elkaar. En uh, ja, was het, was het goed te doen? Ja, maar het klonk, het klonk ook als. als het klonk massief, dat zou je zeggen. Ja. Heb je er wat van? Ik heb een klein stukje van, van My Generation, nou Even luisteren. Het was zo. Het, het was zo dat. Uh, de bas was ook heel. Wat, wat Moon deed, dat, was, dat deed endwissel op een bas. Als je luistert, hoor je ook dat hij heel veel noten speelt. Heel even luisteren. Don't try to what we all say. Sensation my generation. I'm just talking about my Generation ah, Ja, komt ja, ja, ja. ja, no, komt Het was sowieso... Niet de... geweldige geweldige niet, hoor. Nee, maar ja, jeetje, dat werd in één keer gespeeld in de studio. En, en, maar het was al ongehoord dat dit op een single stond natuurlijk. Zo'n zo stelte die basbreeks en zo meteen aan het einde gaat Moen helemaal los, weet je wel. Die slaat overal overheen. Dit is nog heel erg beheerst, hè. Zoals deze plaat is opgenomen, maar live was het echt... Uh, ging alle kanten op. Dit is de originele opname trouwens. Ja, de originele ja. mono-versie... Uh, uh, This dus is echt oud. just because yeah. yeah. Forget all is so voor die tijd was het echt te gek. Ja. Je, je moet je voorstellen dat je alleen maar naar de Beatles en de Stones en de Kings luisterde. En, uh, en dat dan dit ineens gebeurde. Weet je. En, en, dit kon je natuurlijk op honderd manieren spelen. Maar dit, dat is gewoon Zo bij de, de, de je, Beatles je, was elke geval, de... je laat het gaan. Weet je. Dat, dat was heel bravo. En oké. Okay. Ja, hoort je het verschil? Nou, nee. Zeg ja. het nog eens een keer uit. Ja, nee, maar het, het grote verschil is de hele geproduceerde muziek. Helemaal alles, alles doordacht. Ja. En hoe was gewoon uh, onderbuik gaan. Ja, absoluut. Ja. Maar, nou, dit was ook een bewijs. Dit, dit waren bands, net als jullie. Uh, die uh, En de hoe nog, nog iets meer. En die aan, eigenlijk aan het begin van de popmuziek stonden. Jij ja. hebt ook nog echt het begin van de popmuziek meegemaakt. Ja. Ja. Want heb je nog niet, als je naar de muziek nu luistert... Um, het is allemaal zo perfect. Alles, alles is perfect. En je kunt het, als het niet perfect is, dan kun je het ja, perfect maken. Ja. Maar ik, ik hou heel erg van uh, bijvoorbeeld de Foo Fighters. Dat is een, een soort moderne hoe, vind ik. En welk opzicht? Uh, nou, dat ze, dat ze gewoon echt te, te, te, tekeer gaan. En, uh, en uh, een hoop energie erin steken. En uh, Taylor Hawkins en dan de gitarist is nota bene een van de bekendste drummers uit, David Grohl. Ja, ex uh, van Nirvana. Uh, ja, en uh, concert in Wembley vind ik een fantastisch live concert. Die heb ik helaas niet voor je, maar, uh, maar like Everlong my... bijvoorbeeld? Of een ander ding? Ja, ook, ook allemaal goed. Uh, even een stukje ja. Everlong dan uh, van de Foo Fighters. Wat, wat is die ja. verlenging, die energie? Ja, de energie en dat je... Het geluid ook, Ik merk hem een machtig mooie grote power. Maar je, je moet een hele grote drummer zijn om... om met heel, zo... zo... Geen compromissen, weet je wel. Want ja. dit is natuurlijk heel relaxed nog bij wat ze live doen. Want dan gaat het Dan is het echte, dan is het pad het schuim ervan op. Hoe, hoe, hoe gaat het tegenwoordig met bandjes? Want als je, als je naar dit soort bands kijkt, dan wordt ja. dat nog steeds op een podium keihard gespeeld. Ik bedoel echt met, met versterkers hard, bij jullie bijvoorbeeld? Of bij de nee, Fighters? het is. Eh, uh, wij, wij speelden natuurlijk eh, vroeger met, met hele harde monitors. En die gingen vaak helemaal over een over nek. van... van de, Zoveel uh, lawaai moest eruit komen. Uh, maar tegenwoordig zijn het allemaal in-ear uh, uh, installaties. Maar hele kleine koptelefoontjes of op je eigen oor gemaakt. Uh, dus je hoort, ook, je hoort ook niet meer zoveel uh, herrie om je heen. Je hoort echt je eigen mooie... Ja, wat je wil horen, dat hoor je. Volgens mij is dat ook wel een van de redenen dat, dat, dat die mensen... in het algemeen, ik heb het zelf ook... dat je wat harder gaat spelen omdat het toch niet meer die pijn aan je oren doet... als je keihard op een bekken slaat. Dat, is echt, dat kan pijnlijk zijn, hoor. Ja, dat is enorm. Maar nu, nu kun je er meer energie in steken... terwijl je toch je oren er niet afknalt. Kun je dat soort dingen doen, heerlijk. Ben je een hardslaande drummer? Ja, nou niet, niet over de top, maar toch wel, toch wel met de uh, ja, energie. Als je het vergelijkt ja. met, met, met, met uh, jongere jongens. Uh, ja, Hans Eikenaar bijvoorbeeld. Ja, Hans is natuurlijk de uh, uh, topdrummer, maar die, die speelt wel uh, extreem uh, luid. Hard. is <laughs> wel te gek. Ja. Ja, el, elke klap raakt natuurlijk. Ja, ja. Al andere generatie... Um, um. Maar op zich heb je dat niet nodig. Je kunt, je kunt hard klinken zonder hard te slaan. Ja, dat kan. Ja? Ja. Denk, denk jij over een klap na? Als je een leeg nummer Als je, nee, je, je eenmaal een speelt. Een een een speelt. Je hebt, je hebt, je hebt, je hebt zoveel uh, uh, al gespeeld. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat maak je geen... Uh, dat denk je niet meer mee na. Maar. Dat gaat vanzelf. Kijk, iemand kan uh, vanuit zichzelf zo spelen... Maar je kunt ook. Gewoon je lichaam erin gooien. En zeggen van zo wil ik spelen. Ik wil energie verbruiken. Ik wil gewoon uh, gaan en, en gezien worden natuurlijk. Ik vind het dodelijk saai als ik een drummer uh, enorm uit die speakers hoor knallen. En, en een waanzinnig geluid. En hij zit een beetje... Met een cocktailgezicht. Ja, alsjeblieft man, laat me wat zien. Weet je wel. Laat me gewoon... Uh, hè? Ja, nou ja, maar dat, dat, dat, dat is ook wel iets wat heel erg bij jou hoort, toch? Showmans, showmans. Uh, nee, dat is geen showman. Het is gewoon zoals je, je op dat moment voelt. als je speelt, dan, uh, Nee, maar je, je definieert het zelf wel. Je zegt, als ik, ik naar een drummer kijk, klinkt fantastisch, ja, maar, maar, maar hij zit met, met een cocktailgezicht spelen. Het is toch veel lekker om om, om, om... om zo te spelen dan... Uh, dan... Ik keek net heel boos erbij. Maar... Ja, dat, dat krijg je vanzelf. <tie> toen, toen jij theater in ging, wat, wat, wat, wat, wat was het... Euh, je hebt het in het sabbatical jaar beter gaan doen. Euh... Met Pacquiao samen, ja. Ja, dat heel goed. Uh, en toen jij de vervolgstap... Waarom dacht jij van, ik ga nu nog een keer theater in... maar dan op mijn manier en uh, zoals ik het wil? Ja, ik vond het leuk om, uh, om, om, om uh, in theaters te spelen... Uh, het zijn christelijke tijden. Het is he hygiënisch. En het, de mensen zitten het gewoon aandachtig te luisteren. Het heeft wel wat. Ik, uh, ik, ik, ik voelde gewoon... Uh, fijn om, om, uh, om op een bühne te staan. Uh, uh, te drummen. En, en daarbij verhalen te vertellen. En, uh, en wat sidesteps te maken. En wat... Uh, uh, pff, ja, gewoon... Uh, uh, allerlei leuke attributen die je had laten maken. Zo stokken Stokkenmakers. Uh, Allerlei idiote dingen. Verzin je die zelf? Of komen mensen ja, even voor met ideeën? Ja, nou, het is... Het is uh, ik, ik vind het leuk om uh, alles in het dagelijks leven te betrekken op, op drums. Dat, dat, dat, dat, dat, dat komt gewoon als ik... Hoe doe je dat? Ja, je ziet een, uh, een ballon door de lucht zweven met mensen in een mandje. denk ik, jeetje, daar wil ik ook wel in zitten. Maar wel met een drums En dat heb je gedaan ooit? Ja, kijk maar op YouTube. Uh, het ballon varen met uh, Cesar of zo. Dat, dat hebben we diverse malen gedaan. Maar dan denk je op een gegeven moment... Ja, maar ja, waarom maken we niet een luchtballon in de vorm van een, van een trommel? Of van een drumstel? Je bent op, op, op de maas gaan staan met duizend drummers, geloof ik, hè? Ja. Wereld, uh, wereldrecord gebroken. Uh... Uh, ja, duizend echte drumstellen, hè? Ja. <laughs> Want in China doen ze nu ook duizend... 30.000 uh, drummers, maar dan geven ze ze allemaal een tamboerijn uh, uh, uh, en een koebel. En, en, en, en, dan... en dan hebben we 30.000 drummers. Maar zo werkt dat, dat niet natuurlijk... Niet. Duizend echte drummers met duizend e ja. Waar haal je in godsnaam duizend echte drumstellen vandaan? Nou, dat... Uh, <laughs> er zijn zoveel drummers in Nederland. Uh, ja, we hadden ze heel snel eigenlijk, in die tijd. Er was een hele mooie campagne voor de Rotterdamse Havendagen. Uh, daar, daar moest dat de, de uitsmijter worden. En uh, we hebben op een dag de partituur van wat er gespeeld moest worden... op alle achterkanten van alle kranten gezet... Dus de kans dat mensen het uh, misten was heel uh, nieuw. En toen kwamen er ineens uh, zo verschrikkelijk veel aanmeldingen. Het, uh, en wat moesten ze uh, spelen? Uh, het, het ging van, uh, van, van beginners die... Uh, mm -hmm. ...tot... Uh, mm -hmm. uh, ...tot... Uh, dat waren dan de gevorderden. Maar je moet je voorstellen dat, uh, uh, dat die gevorderden die zeiden... Ja, maar ik wil meer... Uh... Ik ga laten zien wat ik kan. Kijk, ja, maar jeetje man. Het waren vier groepen van 250 drummers. Dat, dat, dat, dat door elkaar heen te gaan zitten mieren. Dan heb je niks. Weet je, dat, dus hoe, hoe dus heb het, je moest, het aangeleid? Het moest strak zijn. En dat betekent dat jij stond daarvoor als een grote oppermeester. Wow. Ja, ja. Iemand, iemand moet het dirigeren. En, uh, ja. Dat ging goed, maar het ging wel van partituur. Ja. Dat, was wel, dat was wel weer leuk. En, uh. en dat smaakte naar meer? Was dat ook de opstap naar het theater? Um, nou ja, dat, dat zijn, dat, dat, ja, er zijn zoveel, uh, zoveel mooie dingen gebeurd. En, uh, uh, je hebt zoveel verhalen en zoveel mensen ontmoet en met zoveel groepen gespeeld dat het, het, het is een enorme trommel waar je uit kunt putten. We gaan, dus, we gaan eens een stukje horen van uh, uit een van jouw theaterprogramma's. Laten we even gaan luisteren. Je zal dan naast wonen. <lacht> He, je zal dan naast wonen. Sta ik uit het raam te kijken. Komt er een vrachtwagen aan, nieuwe buren. Deuren gaan open. Wat denk je dat het eerste is wat eruit komt? Een drumstel. Zo'n pikkie, jaar of tien, 11. Hele dag drummen, zondags ook. Vreselijk Op een zondag. Ik, denk, ik hou er niet meer uit, joh. Ik ga gewoon even aanbellen. Dus ik, ik, ik bel aan, doet die open. Met een glas rode wijn in zijn ene hand, sigaar in de andere hand. Ik zeg: Is je pa thuis? Hij zegt: Wat denk je zelf? He? Ik zeg, jongen, dat slaat helemaal nergens op wat jij drumt Drumterm trouwens, he. En uh, ik zeg, ik zal jou eens even een lesje leren. Dus uh, waar staat dat drumstel van jou? Nou ja, goed, ik meen naar dat zolderkamertje natuurlijk. He, ik zeg, even wat spelen. Dus hij speelt wat ik zeg. Jongen, dat kan helemaal niet, joh, wat jij doet rechtop zitten, rechtop zitten. En ik zie een hockeystick, zie ik, zie ik in de hoek staan. Dus die, die doe ik achter hem zo. En een sjaal zo eromheen, dat is zo echt... Zo... <hums> en niet overal naar kijken, jongen. Je lijkt wel zo'n hond met een die overal waar hij op speelt. Nou kijk, dat gaan we niet doen. Dus een sjaal om zijn hoofd, geblinddoekt. Ja, en ik zei, nee, die beestrumtechniek van jou, dat kan toch helemaal niet. Dus ik ga zo naast hem zitten en ik grijp hem even zo bij zijn kuit. En op dat moment komt zijn moeder binnen. Leg dat maar even uit. <lacht> het, is, het is vreselijk om. W uh, wacht even, wil jouw microfoon staat ja. Niet op. ja, zeg maar. O om je eigen stem terug te horen. Is op dat zo? Ja, ik vind, ik vind dat. Dat hebben we voor meer mensen. Maar. Ja, en ik ben helemaal geen getraind uh, iemand. Ik, weet je wel. Uh, ik ben geen cabaretier of iemand die... Uh, weet je, dus, het is constant, hè? Uh, uh, uh. Nou ja, ik, door, maar het, is, ik, het, het ik, heeft ik, wel iets... Ik, ik hoor, nou, charmant. Ik, ik, ik hoor hier een, uh, uh, iemand die, die, die cabareteske uh, kwaliteiten heeft. Ja, die een verhaal dat... kan vertellen, die een nee, grap nee, kan nee. vertellen... Uh, en die het publiek kan entertainen met verhalen. Ja, dat, dat, is, uh, dat is leuk. Maar kennen jullie die kant van jezelf? Ik bedoel dat je een showman bent die over een drumstel heen kan springen, dat weten we. Ja, ja. Ik ben begonnen met, heel lang geleden al, met workshops te doen voor scholen. En uh, daar leer je gewoon om, om, om, met, met, ja, om, om te praten vanaf een bühne natuurlijk. Want het is een drummer niet gewend. Die staat nog helemaal niet achter het microfoon. En... Uh, uh, dan merk je dat het, dat, het, dat het heel leuk is voor jezelf... en dank, dat mensen dankbaar zijn als er, iets, als er iets leuks verteld wordt... of iets voorgedaan. En, dan krijg je een soort wisselwerking. Ja, ik, mensen die op een, op een bühne staan... als je dat... Als je dat vraagt aan ze, ja, wat moet je dan zeggen? Ik, ik, ik geniet ervan als mensen naar me kijken ofzo. of zo. Nou het ja, is gewoon leuk om te doen. Jawel, maar wat? je moet ook wel, je moet ook wel, wel dat, kunnen, dat lekker kunnen vinden ergens. Want dat, dat, je staat op het podium. Heel kwetsbaar ook. Ja, ja, keer ja, ja zijn ja, ja, kwetsbaarheid. Kijk, kijk met, uh, het publiek is natuurlijk ook uh, meteen. Het uh, uh, weet je. Die bijten meteen als, als ze je niet aardig vinden, of niet leuk vinden. of, ja, of dat is meteen afgelopen ook. Dus je hebt ook wel een bepaalde voldoening dat mensen het leuk vinden. En, uh, en ja, maar dat bedoel ik. Precies, maar dat betekent: je moet een bepaald, daar moet een gevoel onder zitten dat je het in, lekker vindt als mensen het leuk vinden. Zeg je scheks? Ja, ja, ja, dat is zo. Ja. Maar het, het, ik vind het ook leuk om constant die, uh, nieuwe dingen te verzinnen. En dan nog om in bezig te zijn, alsof je uh, malingen hebt aan je leeftijd. Weet je Want, Snap je? Ik bedoel, ik, als je altijd bezig blijft met die dingen. dan heb je niet het gevoel dat je ouder wordt of zo. Ik dat mensen horen zeuren: van Nog of zoveel jaar ga ik met pensioen. of ik uh, nou, vind mijn werk niet leuk. Of, uh, Jij bent officieel gepensioneerd? Ja, ik ben met. Uh, OW. Altijd onderweg heet dat. Hè? Altijd onderweg? Ja. <laughs> <laughs> Voor muzikanten <altijd> dan. Ja. <laughs> ja. Wat, wat, ja. Wat, wat, wat zegt ouder worden, jou? Niet zoveel. Niet zoveel, nee. Dat is juist als je constant bezig blijft. Dat, en, uh, maar merk je, zijn, zijn er dingen die, die, die uh, makkelijker gaan als muzikant? Uh, zijn er dingen die moeilijker gaan, je fysiek bijvoorbeeld? Uh, nee, dat, dat, allemaal, dat zit allemaal nog wel goed. Uh, dat is ook weer een kwestie van, van beter blijven maar, of, of, of uh, uh, bezig blijven. Maar je leert ook anders met je krachten omgaan natuurlijk. Je, je, je voelt gewoon wat je, wat je wel en niet moet doen. En uh, je leert ook uh, uh, je krachten beter te verdelen. En, uh, ja. het, is, het, het is moeilijk te omschrijven, maar ik, uh, ik voel me eigenlijk steeds prettiger achter de drumsteam. En waar <laughs> zit hem uh, dat in? Je, dat je, wat ik al aan het begin zei, dat je alles links en rechts kunt doen. Dus dat je eigenlijk alles... Uh... Je, je, je, je kunt bewegen naar alle kanten. Je moet je voorstellen dat, je, dat als je uh, een voetballer bent bijvoorbeeld, of, of een handballer, dat je alles links en rechts even goed kunt doen. Dat je helemaal geen hengel geen op hebt van uh, dan moet ik eerst uh, dit doen, of wat, wat anders dan. Uh, de, met, meteen alles intuïtief kunt doen. Ja. ja, maar het is fijner van ouder worden ook dat, dat je minder druk ervaart, dat je minder denkt van het, het gaat ook om het moeten en er zit een hele crew die. Ja, het, het, het, lijkt, het, het lijkt mij, wat ik, wat ik zelf heb, dat je, dat je in ieder geval terugkijkt op een carrière en een periode van, van leven, dat je het heel erg naar je zin gehad hebt. ja, Dat pakt nooit je, je maar af en dat is, dat is een goed gevoel. Het lijkt me ook heel moeilijk, eerlijk gezegd, om, om tegenwoordig. Als, als jongeling, zeg maar, als jeugd uh, op te groeien. Want er is, er is zo verschrikkelijk veel uh, aan de hand. En. Pff, er is zoveel te doen. Maar is het ook lastig om als, als, als jongere uh, of als kind. met een droom om muzikant te worden? Is het nu lastiger dan, dan vroeger? Ja, dat denk ik wel. Ja. Waarom? Uh, omdat er gewoon niet zo heel veel uh, muzikanten waren. als tegenwoordig. Er zijn zo verschrikkelijk veel goede muzikanten. Het is heel moeilijk om. Uh, volgens mij weer aan de bak te komen. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. Ik had laatst een interview met een middelbare schoolklas. Ik denk zo'n vierde klas. <coughs> Sorry. In Den Haag. In t, uh, het Haagse Historisch Museum. Dat was een overzichtstentoonstelling uh, van de Hering, zoveel jaar. Die had een, een klassenboek meegenomen waarin ze tekeningen hadden gemaakt. Van wat ze wilden worden later. En je houdt het niet voor mogelijk dat meer dan de helft had opgeschreven beroemd of bekend. Dat meen je niet. Als ja, doe dat ik echt. Ja, ja, en de jongens uh, voetballer natuurlijk. Omdat het uh, tegenwoordig door alle media zo... Uh, het is net alsof het zo makkelijk wordt om beroemd of bekend te worden. Maar ze dus, beseffen niet dat, dat je daar ook iets voor moet doen of zo. Nee, maar het is toch de en wereld je? op zijn kop. Je kunt iets uh, uh, waar, waar behoefte aan is. En als gevolg daarvan, zoals jij ook gegaan, ja. zoals mij ook gegaan, ja. hoop ik... Ja. En als gevolg van volgt daar een zekere bekendheid uit. Ja. Maar het is niet het doel. Het is voor mij nooit een doel nee, geweest. Nee, nee. Bekende natuurlijk Nederlanders, niet, zijn nee. Ik zeg maar helemaal niks. Dat weet van tevoren niet. Dus ik hoef je niet kijken. Maar zegt jou dat iets, bekende Nederlanderschap? Nee, helemaal niks. Nee. Is, is het lastig of Is het ook wel eens voordelig? Het is, het, is, het, is, het is soms lastiger. Soms, eh. Ja. <laughs> je maakt van allerlei dingen mee op straat. Maar het is over het algemeen wel leuk, ja. Toch, mensen zijn. Ik doe er niet moeilijk over en ik ook niet. Dus even een praatje maken of de tijd nemen. Of maar, maar, maar, maar, maar kun jij um, uh, op een zaterdag uh, door Den Haag uh, door een druk winkelcentrum? Of denk je, dat nou, moest je maar eens even niet doen? Het is niet mijn, uh, mijn uh, doel om op een drukke zaterdag door Den Haag winkelcentrum te lopen. Ik had ja. al zo vaak vermoeden dat je geen liefhebber van shoppen was. Maar... Dan zit ik liever in mijn eigen moestuintje in de tuin te voeten. <kijen> maar... Uh, uh, in Den Haag uh, is het. Uh, lopen mensen eerst 20 uh, meter door en zeggen: ze, Hey, kijk. In Amsterdam zeggen ze midden in je gezicht: Hey, zei ze alles goed, lekker plaatje Dan lopen ze weer door. Ja. Het ook, is gewoon, ook goed. Dan. Het is per stad. Dus het is, is het eigenlijk anders hoe de mentaliteit van de mensen is? Maar het is altijd leuk. Ja. Maar goed, dat, dat is prima. Klaar. Ja. Uh, het is ja. gezegd en ja. uh, grijns ja. en, uh, en verder uh, geen lasten. Oké. Okay, um, we hadden het al over jouw pensioen, want jij bent onlangs uh, 65 gebeur, uh, geworden. Ja. Um, en dat ging ook niet bepaald um, <laughs> ongemerkt <onpermecten we>. voorbij. <coughs> nee, ik dacht dat dat wel zou gebeuren. Ik zal het eerlijk gezegd ja, je gaat het niet geloven. Joh. Ik, ik zat op de, op de wc met mijn broek op mijn <laughs> hielen... Met een, met een kookboek van. Ik Geen had een detailsen? barbecue. Nee, verder zal ik er ook oh. met bij. Met de met, met, met green egg al aangestoken. En uh, ik dacht, een lekker potje koken. En toen hoorde ik ineens mijn, uh, mijn kinderen in de kamer. Ik dacht, oh, wat leuk, joh, die komen een dagje langs. Uit. Het is spontaan hartstikke leuk. En, uh, <laughs> uh, maar het was. Uh, ja, ik, ik moest me aankleden en een beetje netjes en dan ergens naartoe met een, een witte auto die ik in de verte zag staan. Die werd steeds groter en groter. een enorme witte limousine. Die ook bij jou op de rekening, was, ook, je op de rekening dus, verscheen? Uiteindelijk wel. Alweer ja. ja. één. Uh, oh, het was zo'n feest. Naar Den Haag gegaan. Het, op, op, het dronk pas tot me door. Tot, uh, tot, uh, 50 drumvrienden uh, daar stonden. Reden laf stonden te spelen. Voor diligentie, ja. En ik ze echt allemaal stuk voor stuk even wilde knuffelen. En maar iemand zei van... Ja, je moet nou echt naar binnen, want het programma gaat beginnen. Maar je, je, je was, het was een diligentia. Uh, ja. die, was, die bleek helemaal afgehuurd te zijn. Ja. Te, voor, speciaal voor jou. Uh, met een hoop drumvrienden binnen. Buiten stonden ze Love te spelen. Uh, hoe klinkt dat trouwens, Ray Love? Want dat, dat ritme, daar dat ben je ook heel bekend. Ja. Dat is met één hand geschuffeld. Dus niet dit. Het is meer mut en suite-achtig. Uh, met ja, alle respect hoor. <laughs> ik, ik, ik zal proberen het verschil uit te leggen wat je net deed was dit. dit... Ja. Met je rechterhand Dat heb is... je hem weer. Twee klappen uit één handbeweging. En dan op een Dat is ook wissel voor als je dat hoort, hè, de originele reden Love, dan, dan hoor je het tempo. Je voelt dodelijk saai, hè? Dus jullie dan... spelen het we nu wel sneller. Ja, dat is... Maar dan heb je de adrenaline weer, natuurlijk. Ja, ja. maar be beentjes gaan ook al, al tenzij ze uh, op de rem trappen... gaan ook nummers in de loop der tijd steeds sneller spelen, toch? Uh, <laughs> ja, dat, dat, dat, dat is uh, misschien... Uh... Kun je het sneller spelen? <laughs> ja, op een gegeven moment word ik ook al steeds... De, de, ja, goed. Even terug naar jouw verjaardagsfeest. Want daar wilde ik eigenlijk even ja. nog wat van laten horen. Um, want daar was ook Brian Bennett aanwezig. Ja. De oude meester. Ongelooflijk. Uh, Brian Bennett is de drummer van de Shadows. Ja. Um, en hij heeft een solo gespeeld. Laten we even een klein stukje van, van, van luisteren. Uh, de solo uh, in het liedje Little B, um, uh, Gespeeld door Brian Bennett. Ladies and gentlemen, during The Shadow's career during the last three years myself, Hank and Jet have toured London and the country many times but this time is rather a special occasion for us because this time we have a new drummer. We'd like you to give him a real warm Kingston welcome. Ladies and gentlemen, Brian Bennett. Thank you. We'd like to feature Brian this time. It's a drum solo. It's a number he wrote himself and it's called Little B. En nog al die hij, speelt jaar... het, hij speelt het ook door twee keer hetzelfde. Maar jij kan het nog steeds na Ja, maar het mooie van hem... Wat, waar ik hem zo dankbaar voor, voor ben geweest altijd... is dat hij deze drumsolo gemaakt heeft. Hij is een hele goede componiste. Hij, hij, hij, is, hij doet dingen voor Attenborough en zo. En, uh, hij, hij, hij is muzikaal, dus hij kan rustig... Dat, dat een minuut spelen. Terwijl tegenwoordig is het allemaal. <truimert> Twee bass drums. Het uh... <truimert> lijkt net of, of snelheid... de uh, essence is. Maar uh, uh, hij heeft... Uh, die zulke mooie melodieuze... solo's gemaakt. En uh, dit was waar ik jaren naar heb geluisterd. En op mijn blikken dit heb geprobeerd om mee te spelen. Ja, dus het, het blijft, blijft een pas een uh, verhaal. Je eerste drums dan bestond uit augurkenblikken en andere... Ja, en uh, mayonaise en dat soort dingen. Ja. En, en, en, en vervolgens heeft jou, was dit jouw ticket naar een echte band? Want jij was de enige die dit na kon spelen. Nou, dat nou ook weer niet. Maar ik, ik dacht... ja, dit, dit, je, je moet gewoon bagage hebben. Je, je moet iemand hebben die je voorbeeld is. Want je kunt het niet allemaal zelf verzinnen. Dus, uh, maar het, het, het was een van mijn wensen om hem ooit te ontmoeten en ja, dat, dat was iets. Ja, dat kun je nou wel willen, maar dat gaat nooit gebeuren natuurlijk. En toen was hij daar ineens. Opeens was hij er uh, in Diligentia uh, in Den Haag. Uh, daar was hij opeens als uh, surprise act. En eh. toen klonk het zo. Het, het, het, was echt, het was zo ontroerend. Uh, soms dan weet dan, dan, je van iemand af van zijn bestaan. En dan is het net alsof je als je elkaar voor het eerst tegenkomt... dat je elkaar al jaren kent. En, dat had ik met, en dus hij kwam de bühne oplopen. En, de, die, ja, ik, ik heb me even lekker geknuffeld. En toen zei hij in mijn oor... I'm not gonna play. I'm not gonna play. I didn't play for years. I'm not gonna play. Maar degene die het presenteerde, Fred Zuiderwijk... die gaf een paar stokken. dat zit. En play. <laughs> en tegen mij ook, zonder dus twee drumstellen. Uh, wat we going to play? Ik zeg, Little B. En dat ging, uh, Little B. <tied> hij was meteen erin. En uh, had echt jaren niet gespeeld. Hoe oud is hij inmiddels? Hij is uh, 73. Hij had, had uh, drie jaar niet gespeeld. Drie jaar geleden hebben ze met Cliff Richard en de Shadows... drie keer O2 uitverkocht. 20.000 man per avond Ongelooflijk, ongelooflijk, ja. ja, ja. Um, maar goed, hij gaat zitten en, er speelt, ja, en, en, en trinkt, hij speelt... En hij en dat, dat, dat was zo uh, fantastisch. Ja, onvergetelijk. Kun je je een leven uh, zonder drums voorstellen? Nee, nee. <lacht> nee, maar het, het, het, is, het, is, het is een leukere vraag. Kun je je voorstellen wat je had gedaan als je niet had gedrumd? Heb je er ooit over nagedacht? Nee. Maar als je mayonaise op blikken gaan verkopen. Ja, wie weet, wie weet. Nee, maar je hebt in je leven altijd... Er gebeuren allerlei dingen op je pad die je leven ineens kunnen omgooien. En een van die, uh, uh, uh, van die dingen is het ontmoeten op een dag van, uh, van George, Rines en Berry geweest. En uh, daar ging het... Uh, ja, dat is ook een geluk. Je moet een beetje geluk hebben. Dat je met de juiste mensen maar, komt maar, Je bent 65. Is, ja. is, is nu terugkijkend je leven een samenloop van toevallige omstandigheden? Of zijn het dingen die je eigenlijk... Ja, bewust of onbewust ook afdwingt door een bepaalde energie... of door, door te zijn wie je bent? Uh, ja, het is, het is een combinatie van dingen... Kijk, ik weet dat. Ik ga zo, zo lang met, met, uh, met, die, met die mannen van de Hering om. dat je elkaar ook een beetje opvoedt. en, en naar elkaar toe groeit. en uh, dingen van elkaar aanneemt. En uh, dan, dat, als je dat zo lang volhoudt. Dan, uh, dan kan je er alleen maar dankbaar om zijn, natuurlijk. Maar er zijn ook dingen gebeurd, en ongelukken gebeurd. en, en, en uh, near misses en zo met, met vuurwerk. Dat, dat is. Misschien niet eens bekend geworden, maar dat de, de, de scherven gewoon om je oren vlogen en dat je op een paar millimeter na dood had kunnen zijn. Dat kan allemaal gebeuren onderweg. Maar wat gebeurde er dan? Ja, dat is. In de tijd dat de vuurwerk werd afgestoken, was het natuurlijk vreselijk gevaarlijk. Op een podium bedoel je? Ja, ben, tijdens ja, een show. Ja. Ja, de, de, de, de, de, uiteindelijk was het zo dat George een, een, een scherf langs zijn nek kreeg... die, die bijna zijn hals gade geraakt heeft. Maar wat explodeerde er dan? Bommen, gewoon bommen. Vuurwerk in oh ja, de tijd. He. Bommen, ja, bommen, joh, leuk vuurwerk. Huppata. En een bak met kruiden erin en dan lekker aftepen. Of een zwaarder aftepen, wordt hij nog... Weet je ja, vreselijk gevaarlijk. Welke, welke periode hebben we het nu? <laughs> Jaren. Uh, uh, 75 tot 85 denk ik ofzo. Ja. De grote extremiteerfase. Ja, ja nee, ik, kan, ik kan dat ook kijk uit met vuurwerk, jongens, want het kan vreselijk eh, verkeerd gaan. Ja, maar het is een gekke werk natuurlijk. Als de scherven op een gegeven nee, moment om je nek gaan vriezen. van die dingen, weet je, dat, dat, is, dat is op een paar millimeter na, is wat, was, was je leven heel anders geweest. Ja, we daar eens over beginnen. Nou ja, nou ja goed, misschien, misschien dat, dat dat de afdeling toeval is dat, dat je hier nog zit. Uh, in de uitstekende gezondheid, toch? Ja, Godzijdank ja. ja uh, maar het leven bestaat ook niet alleen maar leuke dingen. Ondanks is uh, jouw, uh, jullie moet ik zeggen, uh, tweede huis uh, volledig leeggeroofd. <lacht> dat zijn momenten dat, dat de goedlagste ja, steeds ik er, loopt Ik nou kan maar zeggen vloeken. dat er weer een uh, nieuwe staat. Maar goed, uh, dat, uh, dat doe ik alleen maar inbrekers en plezier mee. Maar ook een goed alarm erop, uh, natuurlijk. Oh ja, oh ja. Maar ik ben van die automatische geweren die. Uh... Uh, oh, dat niet. Uh... Ah, je moet toch beetje, een beetje afschrikken, toch? Nu. Ja, nee, maar goed, dat zijn wel de momenten. Uh, hoe reageer je op, op zoiets? Als, je, als je, jullie kwamen thuis en de, boel, de deur staat open en de boel is leeg. Ja, daar, ik, uh, of thuis, uh, uh, ik weet, je jaar. woont al zo lang ergens en je denkt dat het zal, het zal maar weer voor, uh, voorbij gaan. Maar dat is dus niet zo. En dat is, uh, ja, is geen prettig gevoel, maar uh, goed. Uh. Cesar, luister. We hebben nog drie minuten. Ja. En dan is uh, Kaaseloune, althans de laatste, ik zeg het nog maar één keer... reguliere uitzending van Kaaseloune ten einde. Zometeen Omroep Max uh, met uh, de nachtzuster. Rond in dit geval en met de rokje ongetwijfeld. Um, maar het, voor, tot die tijd... Gaan ja, we, we samen we... wat spelen? Gaan we wat samen ja, spelen? Ja, we gaan samen. Je, hoeft, je, je kan hartstikke goed doen man. Nou, dat weet ik niet. Ga jij Ja, hier? dat weet ik wel. Nou. We, we, je... Ja? Ik, ik, ik, ik ga iedereen bedanken voor het luisteren en voor de, de fantastische tijd die ik heb mogen beleven van dit programma. En dank voor het luisteren, dank voor de trouw en de vele reacties. En dan gaan wij. Uh, jij gaat spelen, Cesar Zuiderwerk, mijn gast. Ja, Hartelijk bedankt. En ik ga op uh, wat elektronica een beetje meerammelen. Oké, okay, helemaal okay, ja, goed ja. zo.